Al net schud met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat lidstaten van zijn zogenoemde vredesraad... meer dan 5 miljard dollar hebben toegezegd voor humanitaire hulp en wederopbouw in Gaza. Volgens Trump hebben de lidstaten ook gezegd dat ze duizenden mensen naar Gaza sturen... die zullen toezien op vrede en de lokale politie gaan bijstaan. In totaal zitten 22 lidstaten in de Vredesraad, waaronder Hongarije en de Verenigde Arabische Emiraten. Veel Europese landen hebben zich nog niet uitgesproken over deelname. Zij menen dat het initiatief te veel vragen oproept over de rol van de Verenigde Naties. In Arnhem hebben railschoppers een klimaatdemonstratie verstoord. Zeven mensen zijn aangehouden. De demonstratie was georganiseerd door Extinction Rebellion en de Partij voor de Dieren. Een andere groep verstoorde de actie. Volgens Omroep Gelderland zou het gaan om supporters van Vitesse. Zij zouden vuurwerk, rookbommen en eieren naar de demonstranten hebben gegooid. De organisatie van het protest in Arnhem doet aangifte tegen de relschoppers. Schaatster Femke Kok heeft op de 500 meter goud gepakt. Kok is de eerste Nederlandse vrouw in de geschiedenis die Olympisch goud heeft gewonnen op die afstand. In Milaan was ze in 3649 sneller dan Jutta Leerdam, die het zilver pakte, en Mio Takagi, die als derde eindigde. Het is ook de eerste Olympische gouden medaille in de carrière van Kok. En Alex de Minoor heeft het ABN AMRO Open in Rotterdam gewonnen. De tennisser versloeg in de finale de Canadees Feli Auger Aliassim. Het is voor de Minoor zijn eerste titel in Ahoy. De Australische nummer 8 van de wereld stond ook de laatste twee edities in de finale. Het weer. Sneeuw trekt over het land. Lokaal kan tot 5 centimeter vallen. Temperaturen liggen een paar graden boven nul. Vannacht gaat de sneeuw overal over in regen. Ook morgen regenbuien, maar soms ook zon bij 3 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. In gesprek met. Welkom bij deze aflevering van In gesprek met. Ik ben Benno Veugen. Vandaag praat ik wederom met Herman Harms. In een vorig programma vertelde Herman over... Zijn jeugd, diensttijd in het leger. Zijn werk en eigen winkel in Zandvoort. Het auto wat hij moest doormaken. En het eindigde met zijn burn-out. En hier pakken we de draad weer op. Zeg, jij hey man, als ik dit zou begrijpen. Dan, dan. Ik krijg het gevoel erbij dat, dat dit een kantelpunt in je leven was. Die, want een burn-out.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 Ik kwam hij bij mij in de winkel en toen hebben we een uitgebreid gesprek gehad. Een hele doortastende echt. dokter, hè? Ja, was dat? Ja, hij heeft echt de tijd voor mij genomen toen. Maar ja, ik wilde niet luisteren.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 merkte ik. Dus ik ging naar een lezing van ze toe oh, en dan ja. in de pauze sprak ik ze aan. Ja, ja, ja, ja. En dan zei ik, joh, ik ben van dat en dat en dat en we hebben een lezing voor 100 mensen. Zou je willen komen? En dan sprak je een prijs af. En dan, dan was het dat. album uit 2021. Net hoorden we van Herman hoe hij een lezing organiseerde met Susan Smit. Susan, geboren in 1994, voormalig fotomodel, columniste en schrijfster. Aan Herman de vraag of hij de 100 stoelen bezet kreeg voor de lezing met Susan. Binnen no time was het uitverkocht. Ik, ik geloof dat ik... Uh... Het ja had en op dezelfde dag, een paar uur later, was het uitverkocht. Want uh, Lauwens had het via de site uh, op internet gezet. En uh, nou, die honderd mensen voor die kaartjes waren zo bij elkaar. Maar we hadden al internet in die tijd. We hadden toen al internet. Ja. Ja, hij had al een, of een klantenbestand in ieder geval. Ja, ja, ja. Dus uh, dat, dat was echt zo uitverkocht. Hmm. En uh, toen zei Lauwens van ja, dat gaat lekker. Uh, kan je het niet nog een keer doen? Ik zei, nou ja, ik zeg, dat dus wil ik wel. Ik zei, wie wil je dan vragen? Ik zei, nou, Willem de Ridder. Uh, en Willem de Ridder is van uh, psychologie. Dus spiegels, hè. Dus niet psychologie, ja, ja. maar spiegelologie. Dus om jezelf te spiegelen. Ja, redelijk bekend, hè, in die, deze wereld. Ja, in die wereld, uh, ja... Uh, <coughs> Nou, dus die heb ik gevraagd. Maar, maar ook dus weer via... naar een lezing van hem te gaan... en hem daar aan te spreken. Ja. En, en, en, en dat was een goede methode? Dat heeft uh, tot mij, bij mij... Uh, tot meer dan 40 lezingen zo gewerkt. Zo. Ja. ja, ja. ja dat maar helemaal wat... Uh, waarom ging je het spirituele pad op? Omdat ik... denk dat er... nou, ik niet alleen ik denk... ik weet zeker dat er meer is tussen hemel en aarde... En wij zijn de belever van de beleving in het hier en nu. Dus als we het niet nu doen, gebeurt het nooit meer. Want gisteren is voorbij en morgen weet je niet. Dus... Nou, mensen, dat moet u een paar keer terugspoelen hier. Ja. <laughs> Dit is een beetje ingewikkelde zinnen, maar, maar ik. Het is te volgen, Herman. Ja. Maar kwam dat door je burn-out eigenlijk? Nou, dat je... Dat, ik denk door het hele proces en het ongeluk. En uh, mijn huwelijk ging toen ook slecht. Uh, dat kwam omdat ik zelf, denk ik, veranderde. Hè? Hmm. Dus, dus uh, dat heeft natuurlijk ook meegespeeld. Ja. Want je krijgt een, een, een, een karakterverandering. Ik heb echt een karakterverandering gehad. Ja, ja, ja. ja. Ik, ik, ik denk dat ik niet mijn eigen vriend zou zijn... in de tijd dat ik mijn schoenwinkel had. Oké. Okay. Wat, nee, wat nee. beschrijf je zelf toen nog eens uit die tijd? Uh, ja. Commerciële jongen, Commerciële snel, jongen, snel, keihard. En zo is het, punt. Ja, ja, ja. En nu denk ik van... En ja, verder ja, drank, uh, seks en rock'n'roll. Ja, precies. En nu denk ik meer van... Uh, ja, het zit zo, maar het kan ook zo. Hè. Ja, ja, ja. Dus, uh, de nuance kwam De nuance in. en ja. ook meer cybernetica. En cybernetica is dus de route aanzien komen naar de toekomst toe. En daarmee bedoel ik, als je dus op je fiets zit en je ziet dat het stoplicht uh, op groen is en je moet nog een behoorlijk stuk, dan weet je, ik ga oranje halen, dus ik ga wat meer trappen. Of je weet op dat moment van, nou, het moet nog oranje worden. Ja. Ga ik niet redden, dus ja. dan wordt het rood. Dus laat ik me heel rustig aan gaan passen. Ja, en als het dan rood is, ja. kan ik weer gas geven. Ja, dat is een mooi voorbeeld. Ja. En, en, en dat is dus cybernetica. En dat kreeg ik door. Dus, hmm. dus, dus door? Mijn... Hoe bedoel je? Uh, ook met mijn levensdingen. Uh, oh, okay. ja, ja, ja. Sommige dingen die, die, die, die deed ik snel, en andere dingen deed ik wat langzamer. Ja, ja. Waardoor ik op het eindresultaat beter uitkwam. Hmm. Hmm. En uh, ja. Maar die, die uh, spirituele wereld... was zeg maar die, die eerste lezing... het eerste luisterboek... Was dat uh, zeg maar het, het, het begin van je spirituele ontwikkeling? Nee, nee, nee, dat was. Uh, ik, ik ging niet voor niks dat boek natuurlijk uh, bestellen. Je, je liep al een tijdje mee. Mijn interesse was al in die richting dat ik dacht van oh, maar dat kan ook zo en dat kan zus. Ja. Maar uh, de spirituele wereld is breed, weet ik uit ervaringen en mijn type van uh, voor mijn radioprogramma's als zo boven zo beneden. Um, had je een speciaal gebied van, uh, of onderdeel van de spirituele wereld wat je, wat je aansprak? Ja, hekserij, wikka. Hekserij, ja. ja. Hekserij, wikker, okay. uh, shamanisme. Ja, ja, ja. ja. Uh, die richting, ja, dat vond ik buitengewoon interessant. Ik nou, missen. dat is het zeker. Ik wist er heel veel van. En het grappige is, als je ermee bezig bent, kom je ook de mensen tegen. Althans... Dat had ik. Dat is hele oude wijsheid eigenlijk. Hè? Ja, het, en, wijsheid die een beetje verloren is gegaan. Hè? Het is voor christelijke religie. Ja. Dus uh, ik... Uh, ja, we gaan dus nu even een sprongetje maken. Maar ik uh, in de tijd uh, dat ik dus met Ananda die lezingen ging doen... kwam ik dus, omdat ik dus steeds nieuwe mensen mocht bedenken... die uitgenodigd werden voor die lezingen... kwam ik ook met allerlei mensen in contact die op spiritueel gebied bezig waren. Ik geef bijvoorbeeld, als voorbeeld nu even Rolien de Lange, die, gaf, uh, die had boeken geschreven over shamanisme, en die heeft de school voor shamanisme opgericht, wat een begrip is in, in de shamaanse wereld. Hmm. En die was getrouwd met uh, met haar man, even denken hoe die zo gauw heet, uh, Sense, met Sense. En uh, ze gaf Semaanse jaartrainingen. En Sense, die bracht de mannelijke energie en Rolien zelf de vrouwelijke energie. Zij is trouwens een heel beroemd naaldkunstenares, borduurwerk in prachtige schilderij. En uh, nou, die heb ik dus ook een paar keer gevraagd om lezingen te geven voor Ananda. En uh, ik heb dus een bepaalde gewoonte dat als iemand iets belangrijks in zijn leven meemaakt... ik heb een vulpen... die is gevuld met paarse inkt... er is geen andere kleur ooit ingekomen... en als iemand iets belangrijks heeft... huwelijk, kind, sterfgeval... dan schrijf ik een, een brief... aan diegene... met het onderwerp waar het over gaat. En ja. Olin, haar man... is dus overleden in die periode... zet ze... en... Uh, ja, dat was voor mij aanleiding om Rolien ook een brief te schrijven en, uh, met die paarse inkt. En, uh, Waarom paars? Paars is een spirituele kleur. Oké. Okay. Uh, nou, ik uh, heb die brief geschreven en Rolien, ik wist niet, die was op dat moment in Glastonbury en, uh, bij Stonehenge en die sprak daar Manon Tromp. En Manon Tromp is een dame die in de natuurreligie bezig is. In de voorchristelijke religie. En vooral met Glastonbury en dat soort gebieden. Godinnen, godinnen uh, uh, religies zeg maar. Daar kan ik ook nog even op terugkomen zo meteen. En, uh, nou, Roelien komt uh, haar tegen. En uh, Roelien zegt, ja, ik zit een beetje met mijn jaartraining. Want ik mis nu natuurlijk de mannelijke energie... In die trainingen. En ja, daar zoek ik iemand voor, maar ja, waar haal je die vandaan? Nou, zegt maar non probeer uh, Herman eens, ken je die? Van de ja, nou ja, goed. Ah, Arolien dacht, ja, toch, maar weet je, een beetje gek, hè? moet ik die man zomaar gaan bellen of hij dat wil doen. Ja, ja. En uh, nou, ze was in een andere plaats. En in Engeland nog. En uh, bij die uh, spirituele gebieden. En ze raakt weer met iemand aan de praat. En die zegt ook: joh, uh, ken je Herman? Is, uh, Herman bellen. En dit en dat. Nou, achtergrondin, ik weet het niet, ik vind ik toch een beetje gek. En ze komt dus thuis. En wat ligt er op haar mat? Een brief van mij met paarse inkt geschreven. Ja. Uh, nou, toen dacht ze: Ja, nou moet ik toch echt Herman bellen. Ik benieuwd of hij ging samenwerken met Rodin de Lange. En dat heb ik gedaan. Ik heb haar jaartraining afgemaakt met haar samen. Zij vertelde mij vooraf wat ik moest doen en wat er van mij verwacht werd. Want ik was natuurlijk helemaal niet thuis in die wereld. Ja, ik had er boeken over gelezen. Maar ja. om het nou daadwerkelijk te gaan doen. En dan nog mensen in een opleiding ja. daarvoor. Ja. En, een heel andere koek. Ja, en dat ging hartstikke goed. Oké. Okay. En... Uh, toen zei ik, ja, je moet wel iemand anders zoeken, hè? want ik ga dat niet iedere keer doen. Want zij woont in Vierakker, dat is bij Zutphen. Dus ik moest ook iedere keer van, vier, van Zandvoort naar Vierakker toe. En uh, toen heb ik het nog een jaar gedaan. En in dat jaar zijn we een boek gaan schrijven met z'n tweeën. Uh, Gaia's kracht heet dat. Dat is over krachtplaatsen in, uh, in Nederland. Uh, maar nee, dat zei ik fout. Het is over krachtplaatsen over de wereld want zij had met al allerlei reizen gemaakt en dat had ze allemaal beschreven dus in dat boek en samen zijn we ook nog wat reizen gaan maken onder andere naar Vindhorn en uh, uh, nou ja, en, maar ook in Nederland naar gebieden, naar Duitsland, naar België en dat staat allemaal in dat boek Kaja's kracht en toen heb ik nog een jaar voor haar met haar de jaartraining gedaan, dus ik heb twee jaar die shamanistische jaartraining gegeven, of eigenlijk tweeënhalf want ik heb het jaar van Sense ook afgemaakt en toen heeft ze iemand anders gevonden en ben ik daar dus eigenlijk mee gestopt. Maar doordat ik dus met Roulin bezig was en met het boek Kaia's Kracht... kwam ik A3 tegen. En A3 of A3, net hoe je het zeggen wilt. Ja. Maar als je een A pakt met een drietje, dus de A3... dat zo heet haar uitgeverij. Dat was de uitgever okay. van het boek van Roulin. En ik heb toen de boekpresentatie gedaan voor Kaia's Kracht. En toen zegt die uitgever van... Goh Herman, dat doe jij aardig goed... Zou je dat niet voor al mijn schrijvers willen doen? Okay. Dus toen ben ik voor... A3, die schrijft... Die geeft alleen spirituele boeken uit. Hè? Uh, tarotkaarten. Dat soort werk. Ja, ja. En... Uh, nou, dat heb ik toen gedaan. Dus ik heb heel veel boekpresentaties uh, voor haar mogen verzorgen. En voor Door het hele land. Door het hele land. Maar toen kwamen ook de beurzen op ons pad. Dus ja, ik ben spirituele ook, de ja, spirituele beurzen. Spirituele beurzen. Daar had ik ook steentjes met Adrie. Gingen we samen staan om haar boeken te verkopen ja, ja. en zo. Zeg, en... Ja, man, even naar het shamanisme. Dat, dat was, je hebt het een paar jaar gedaan. Toen had je niet zoiets van, ik wil ook wel shaman worden. Nee, Nee, ik, uh, ik ben de herman van alle religies. Mm, is uh, rel het is toch geen religie? Nee, maar of, of hoe je het zeggen wil, van alle geloven, van alle insteken. Je wilde niet gebonden zijn. Nee, ik, uh, ik ben voor de liefde. Ik, uh, alles komt uit op de liefde. En uh, ja, dan komt toch het hervormde hermannetje toch een beetje naar boven. Wat, <laughs> ja. wat ik niet ben, want ik heb me in 2000 uit laten schrijven uit okay. de hervormde kerk... En als je dat doet, krijg je een brief... dat je zes weken de tijd hebt om je te bedenken. Heb ik gehad. Ik hmm. moet nog ergens nadenken waar ik die brief heb. Eh, want eh, dat was een vergissing dat je je uitschrijft. Ja, ja. Zeggen hun. Ja, en, ja. En, en als je dan niet reageerde, dan was je uitgeschreven. Hmm. He, zoiets was ja, het ja, of ja. zo. En ik heb natuurlijk niet gereageerd... me gewoon uit laten schrijven. Maar, maar even naar het shanamisme. He. Dat is... Um... Dat, dat is toch medicijn, eigenlijk... Medicijnmannen. Ja, ja, precies. U probeert die mond uh, ja. te genezen. Dat, dat kan. Uh, maar ook, het, het, het, is, ja, het zijn geen artsen natuurlijk. Hè, dat we geen misverstanden krijgen. Nee, nee, maar een soort wat jij zegt medicijnman, medicijn kruidendokter. Kruidendokter. Ja, ja, ja. Uh, inzichten. Ja. Uh, ja, van alles. Uh, Windrichtingen aanroepen. Uh, ja, ja. Maar ja, toch wel heel bijzonder. Het is heel bijzonder. Als je dat kan. Ja, het is echt. Maar het lijkt me ook een, een, een wetenschappens. dat je. je kan er je leven lang op studeren, bedoel ik. Ja, en. Uh, je kan, het is ook een levensvisie, hè. Want op een gegeven moment. Uh, er komt van alles bij. Je gaat je eigen trommel bouwen. Dus je energie zit in die trommel. Hmm. Dat heb ik dus ook gedaan. Ik heb met Rolien samen. met haar groep. met, haar, met een jaargroep. hebben we zo'n hele grote trommel gebouwd. He, dat je dus met de hele groep erop moet trommelen. Uh, ja, wat heb ik allemaal niet gedaan? Hè? Van alles. Anders... Weet, je, weet je gelukkiger eigenlijk in die tijd? Ja, omdat ik zo ongelukkig was daarvoor. Hmm. Dus ik, ik weet niet of ik gelukkiger werd door die tijd. Ik wil ook niet zeggen, alles was beter dan die tijd. Nee. Het was een zoektocht. Ja. En op dat moment was ik niet ongelukkig, nee. Want ik vond het heel fijn om te doen. Ja, ja, ja. En ik leerde zo ontzettend veel mensen kennen. Dat was echt heel erg leuk. En het blijkt achteraf dat dat gewoon mijn dingetje is. Ja, ja dat wist ik daarvoor Maar goed, in je schoenenwinkel leer je toch ook heel veel mensen kennen. Maar ja. op een andere manier natuurlijk. Dat was commercieel. En ja. nu uh, had ik niet meer met geld te maken. Want ik deed het allemaal vrijwillig. Oké. Okay. Dus ik, er is geen geld aan te pas gekomen. Ja, ja, ja, ja. En, en dat. Ik kreeg wel. Ik kreeg wel he, ik, geen geld bedoel ik. Nee. Maar ik kreeg de shamanentrommel. En ik ja, kreeg, ja, ja. dus Maar voor de rest niet. Hmm. Dus. En ik, mijn verblijf. Ja, dat was gewoon daar. Ja, precies. En daar hoefde ik niks voor te betalen. Maar ja. ik, ik kreeg ook niks mee, zeg nee, maar. Nee, dus, dus, nee. In gesprek met presentatie Benno Veugen op ZFM. En deze keer ben ik in gesprek met Herman Garms uit Zandvoort. Laten we verder luisteren. Die spirituele beurzen, ik, ik heb dat ook meegemaakt, dat ze opkwamen. En, en dat werd een, een behoorlijk succes. Door het dat hele land, grote hallen, kennen we sporthallen of zo, werden daarvoor afgehuurd en dan ingericht. Uh, hoe heb jij dat beleefd, die tijd? Want dan het eigenlijk het volk, tussen aanhalingstekens, die leerde eigenlijk op een eenvoudige of een makkelijke manier uh, kennismaken met, uh, met tarotkaarten, met uh, helderziende en, en al dat soort dingen meer. Ja, nou, ik heb het geluk gehad, of het geluk gehad, opgezocht. Hè? Ook weer in die uh, burn-out periode ben ik Joop van Hulsen tegengekomen. Joop van Hulzen heeft twee of drie boeken over de I Ching geschreven. Ja, en, wat uh, was het ook alweer, I Ching? I Ching, dat zijn die munten, die Chinese munten... met, okay. met zo'n gat in het midden, zo'n vierkant gat. Ja. Uh, daar kan je van alles mee doen. En hij gaf ook daarop les... En uh, ik ben bij hem Taoot uh, gaan volgen. Okay. Als enige man. Want het gekke is in die tijd, ik weet niet hoe het nu is, omdat ik daar niet meer uh, in de cursus uh, toestanden zit. Yeah. Maar ik was de enige man. En uh, ik zat daar met een stuk of twaalf dames, zaten we dus uh, een Taoot uh, opleiding te doen. En dat heb ik vier jaar gedaan. Zo. En... Uh, later was hij dus klaar met zijn dingen. Hij zei, ja man, het is klaar. En toen zijn we dus aan de keukentafel bij hem thuis. Hij woont in Haarlem. Toen zijn we bij de keukentafel met wat mensen die ook geïnteresseerd waren. En voor elkaar tafelkaarten en zo gaan leggen. En, en dingen gaan doen. Het was een hele mooie tijd. Je vroeg naar de beurzen. Uh, via de uitgeverij A3 ben ik. Uh, die schreef zichzelf in op zo'n beurs. En dan huurden ze een kraam. Ja. En ik kan, het is misschien stom om van jezelf te zeggen, maar verdomd goed etaleren. En uh, ik voel precies aan hoe je in hoogtes en in dieptes dingen kan presenteren. En daarbij komt, omdat ik natuurlijk jaren in de handel gezeten heb, dat ik een best aardige babbel kan hebben. Ja. Redelijk aanvoel wanneer iemand geïnteresseerd is of gewoon voorbij loopt. Mm. En om het onderwerp... Uh, weet als ik een boek verkoop heb ik het boek gelezen, anders jo. verkoop ik het niet uh, namens de uitgever dan, maar ik heb dus al die boeken gelezen en ja, nogmaals ze heeft heel veel schrijvers op spiritueel gebied en al die boeken heb ik gelezen later ben ik uh, uh, andere mensen ook tegengekomen zoals Tijn Kauber uh, Geert Kimpe, uh, Susan Smit natuurlijk uh, Christine Pannenbakker niet te vergeten daar ben ik heel Nederland en half België mee door geweest. Want? De schrijfster van uh, uh, ja, uh, heel veel spirituele boeken. Van, van, van Power tot. Uh, nou ja, ik, ik weet de titels nog niet eens meer. Nou ja, maar Echt niet, ja. heel veel. Uh, en uh, al die boeken heb ik dus gelezen en daar kon ik ook over vertellen. Ja. En ik, ik merk bijvoorbeeld, ik, ik ga nu nog met één schrijver mee. Als hij lezingen geeft, want uh, hij is op het moment even uh, in een lastige periode. Uh, dat is Geert Kimpen. Uh, die is ook uitgever inmiddels van Paris Books en London Books. En die geeft dus ook heel veel spirituele boeken uit. Daar heb ik niks mee van doen. Maar met hemzelf, met zijn boeken, is eigenlijk in die tijd van Ananda een vriendschap ontstaan via de lezingen. En uh, ga ik nog altijd mee. Maar ik geloof dat hij twaalf boeken heeft uh, geschreven. En die liggen dan alle twaalf op dat plateau. Of hoe noem je dat? De marktkraam, hoe je het zegt. Ja, ja, ja. En ja, je kan me elke vraag stellen over welk boek. En ik kan je gewoon de antwoorden geven. Zo, gaaf. En dat, is, uh, dat geeft echt wel vertrouwen. Ja. Ja, ja. En nogmaals, daarbij kan ik ook de presentatie goed, goed maken. Doe je dat nog steeds eigenlijk? Voor Geert wel. Maar Geert is momenteel even... Nogmaals, uh, even in een lastige iets. Ja, ja, maar... hij, hij heeft toevallig afgelopen maandag uh, een lezing gegeven. voor het eerst een lange tijd. Met, uh, bij een vrijmetselaargroep. Oh, ja. En uh, ik was uitgenodigd ook weer om zijn boeken te verkopen. Alleen ik moest maandag mijn prikken halen. Uh, dus je zag niks meer? Nou ja, dat is niet te doen. Nee, dat, nee. Dat, dus dat heb ik niet gedaan. De Vrij loos in uh, de Ripperdastraat in Haarland. Nee, nee, nee, het was in Limburg. Oh, is de... ook, ook, ook dat nog, want dan oh. had ik dus morgens fysiotherapie, smiddags de prikken okay. halen in Rotterdam en dan daarna nog naar Limburg. Oh, okay. Dat was echt te veel. Dat, nou ja, dat dat, is... dat dat heb ik niet kunnen doen. Nee, nee, nee, dat is wel een mijl op zeven, ja, Limburg. Verder over zijn tijd met de schrijvers en de lezingen. Hoe heb je dat beleefd, die periode... met al die schrijvers en, en al dat boeken lezen? Want dat is natuurlijk wel een, een, een klusje. Ja, maar ik, ik vertelde dat ik dus een concentratieprobleem had... met, ja. uh, met uh, dingen. Dat is later helemaal weggegaan qua, ja. qua boeken. Ik kan vier, vijf boeken tegelijk lezen door elkaar heen. Oh. En dan... Uh, de ene keer heb ik zin in dit boek en de andere keer heb ik zin in dat boek. En ik weet precies waar ik gebleven ben en, enzovoort. Dat is bijna de, tegenovergestelde. Dat is de bijna tegenovergestelde. Ja. En uh, ik heb altijd uh, interesseperiodes gehad. En nou ja, zoals je dus al zei, uh, uh, hekserij, wikker, wika. Uh, maar trouwens, ik zei nog ik kom nog terug op, uh, op een boekje en uh, shamanisme zo heb ik op het moment Maria Magdalena dat is uh, op het moment degene met wie ik bezig ben en het grappige is dat ik dus ook weer allerlei boekpresentaties en boekdingen heb die allemaal dus over Maria Magdalena gaan. Word je, word je nog steeds uitgenodigd ja. voor boekpresentaties? Ah, ja. Kijk, ja. Dat is mooi. Maar die Maria Magdalena ja, dat, uh, laten we het daar even over hebben want blijkbaar leeft het heel erg in deze periode uh, wie was zij? Maria Magdalena was de vrouw van Jezus. En uh, de mensen in de christelijke religie denken dat het een, een hoer was. Uh, zo is ze afgeschilderd door de kerken. De katholieke kerk met name. En het uh, was eigenlijk onderdrukking van de vrouw. Maar zij was dus wel degelijk de vrouw van, van, van Jezus. Maar, maar de kerk die zei, de katholieke kerk die met name, die zei van... Het, het was een hoer, maar uh, wat verhoudt het, hoe verhoudt ze zich dan tot Jezus, die relatie? Zij was zijn partner. Uh, Zij was zijn vrouw. Zij was echt zijn partner. Nee, ja, maar hoe, het, het, het, ik probeer het even vanuit de katholieke kerk uh, te, te bekijken, van... Nou, die, die, die uh, ging, ging Jezus dan volgens de kerk naar de hoeren en dan naar uh, Maria Magdalene want hoe kwamen ze dan aan Maria Magdalene denk ik dat nee nou uh, in mijn perceptie heeft Jezus uh, de, uh, de discipelen de elf discipelen ja. de twaalfde was dan Maria Magdalene maar Maria had ook elf discipelen maar dat waren vrouwen okay. en uh, zij waren samen een team die dus uh, de liefde verkondigde en via uh, ja, de mannelijke kant deed Jezus dat dan... en via de vrouwelijke kant deed Maria Magdalena dat dan. En als je ook het laatste avondmaal schilderij pakt... zie je ook dat naast Jezus Maria Magdalena zit. Want zij zit daar als zijn vrouw. Okay. En niet als discipel. Nee, ja, nee. Ja, ja. Oh. En uh, ja, de kerk heeft altijd de vrouwen geprobeerd weg te duwen. En... Uh, om de mannen meer macht te geven, omdat ze eigenlijk bang zijn voor de vrouwen. Want ja, het gaat ook eigenlijk allemaal via de vrouwelijke lijnen. Wij mannen uh, mogen dankbaar zijn voor de vrouwen. Ja, ja. ja zij hebben het leven geschept. Ze, geschapen. Ja, ja ze, ze, ze, je groeit erin. En, ja, uh, ja het, is, uh, het is echt zo. Ja. Um. Heb je enig idee waarom er nu uh, blijkbaar een aantal boeken uh, verschijnen over Maria Magdalena? Ik weet uit mijn tijd van de radio, van zo boven, zo beneden. Toen werd zij natuurlijk ook al genoemd, zo'n 20, 30 jaar geleden. En, maar dat speelt blijkbaar al die jaren nog door. Ja, je hebt natuurlijk de Kataren, niet te vergeten... <tus> Eigenlijk, ik ben recent op reis geweest met eh, onder andere Geert Kimpen naar uh, uh, Saint-Chouderiek, uh, dat is in Frankrijk, hmm. Qatar gebied. Uh, daar heb je een, een, een centrum, dat heet Terra Nova. En inmiddels ben ik daar een stuk of vijftien keer geweest. En ja, dat is een. Een enorme energie. En Robert Bridsman heeft een boek geschreven over de laatste Qatar. Daarin wordt eigenlijk alles uitgelegd over de Qataren. En Geert heeft een boek geschreven over Maria Magdalena. En er wordt in romanvorm eigenlijk alles uitgelegd over Maria Magdalena. En uh, Michel Chanty heeft een boek geschreven, dus de partner van Geert, uh, ook weer over Maria Magdalena. Maar dan vanuit de vrouwelijke energie. En ja, de mensen, ja, ik zit natuurlijk in een bepaalde bubbel, hè, dus het is lastig om, om anders te denken dan, ja, dan, dan zoals ik denk. Ik, bedoel, ik kan mij niet voorstellen dat de mensen uh, niet in, die, in het verhaal van Maria Magdalena mee kunnen gaan in die lijn. Ik, ik, ik heb ooit uh, Hans Top tegenover Susan Smit gehad. Dus een pastoor tegenover een, een heks in gesprek. Hmm. En uh, dat is dus buitengewoon interessant. En ja, ik, ik weet eigenlijk niet wat ik erover moet zeggen. Dan laat ik het, laat ik het vragen van... Uh, je mag iets dichter bij de microfoon komen, uh, Herman. De, de vrouw van Jezus... Uh, de kerk die heeft haar verguist. Uh, maar... Waar gaan al die boeken dan over? Gaat, nou, gaat het over haar leven? Is, is er veel over haar bekend? Ja, er is vrij veel over haar bekend. Zij is uh, iets van 70 of 73 geworden. Zij heeft in een grot in Frankrijk geleefd. In het Kataregebied, Vandaar dat ik dat ook aanhaalde. Ja. Um, in de optiek van sommigen... Ik moet oppassen wat ik zeg... dat ik niet half de halve wereld over me heen ga... is Jezus niet gestorven aan het kruis. Maar is hij... Uh, uh, ja, uh, bewusteloos geraakt en van het kruis gehaald en toen begraven in die steen weet je wel, dat verhaal dat ja, ja, ja. maar is hij weer bijgekomen en hebben ze hem op kunnen kandelvatigen en is hij richting Afrika gegaan geloof ik uit mijn hoofd hmm. en vandaar dat hij afscheid genomen heeft in de vorm van die tuinman en uh, Maria Magdalena is gebleven in Frankrijk. En zij heeft de vrouwelijke dingen voortgezet. En Jezus wilde er niks meer mee te maken hebben. Dus die, okay. is, die is afgehaakt, zeg maar. <middels> over dit eerste uur vol in gesprek met, waarin ik praat met Herman Harms en straks gaan we na het nieuws weer verder praten en we beginnen met Maria Magdalena.